Volgens minister De Jonge van Volksgezondheid kan de voorrangsregeling voor leraren en zorgmedewerkers die op corona getest moeten worden, eind volgende week ingaan. De Jonge wil dat zorgmedewerkers met klachten zich in een ziekenhuis laten testen. En voor leraren moeten er testlocaties komen in of bij laboratoria. De minister denkt dat de voorrangsregeling maar een paar weken nodig is. Vanaf begin oktober kunnen er als het goed is dagelijks 50.000 tests worden gedaan. En dat zou voldoende moeten zijn om aan de vraag te Amsterdam, Rotterdam en Den Haag gaan strenger handhaven op de coronaregels. Dat zei premier Rutte na overleg met de burgemeesters van die steden. Ook kan er gerichter ingegrepen worden op plekken waar veel besmettingen ontstaan. Daarnaast gaat Rutte ook gesprekken met studentenverenigingen intensiveren om besmettingen tegen te gaan. En komt er een speciale campagne voor jongeren na Egypte, Jordanië en de Verenigde Arabische Emiraten haalt ook Bahrein de banden aan met Israël. Dat heeft president Trump bekendgemaakt na een telefonische vergadering met de Israëlische premier en de Bahreinse koning. De drie hebben ook een gezamenlijke verklaring verspreid. Daarin noemen ze het akkoord een historische doorbraak voor het vredesproces in het Midden-Oosten. De politie heeft drie nieuwe verdachten aangehouden in een grote cocaïnezaak. De drie kwamen in beeld tijdens een vervolgonderzoek naar een Rotterdammer die in juni al werd opgepakt. Hij wordt mede verantwoordelijk gehouden voor de invoer van duizenden kilo's coke via de havens van Antwerpen en Rotterdam. En het weer, vannacht kans op wat nevel of mist. Het koelt af tot 8 graden. Morgen begint vrij zonnig, later meer wolkenvelden. In het noorden kans op wat regen. Het wordt 19 tot 22 graden. Zondag meer zon en de komende dagen ook steeds warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Het is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file bij Amsterdam door een technische storing aan de verkeerslichten bij de Koentunnel richting Zaanstad.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 Welkom bij het tweede uur van See It op jouw CFM's antwoord. Met nu een uur lang in de mix. The one and only DJ JK. We're I really wasn't ready, used my past to get my mind, so it felt for your lines like all the time, thought you were the shit to be playing around, called the police, there's a mad girl town, couldn't get even here without a sound, it's not how I want to get down, yeah, I used to be down with a late night head, started getting heavy when I really wasn't ready, used my past to get my mind, so it niet tegelijkertijd. Maar we zijn er nog hoor. DJ JK live hier in de mix. Ja, Nieuws weer verkeer van 11 uur komt eraan. Dat betekent het einde aan. Deze dag van de set van de one and only DJ JK. En ook een einde van See It. De eerste weer. Oh, het is lange tijd. En wat was hier lekker hè Dennis. Ja, pak hem er maar bij hoor. Ah, wat is daar voor raar voor je microfoon? Een boterhamzakje. Een boterhamzakje. Powered by Durek. Dit is uh, de anderhalve meter... Uh... Ja, maar dit, zo dicht dat jij bij die plopkap zit, dat is geen anderhalve meter. Leuke sound effect. we weer een keer in de studio doen. <lacht> Zometeen, na het nieuws weerverkeer zijn wij aan het desinfecteren. Lekker sprayen. Ik zou zeggen, maak er gewoon een lekker weekend van. Doe een dansje op de beat van DJ JK of DJ Dion City. Je kan ze terug luisteren. Ik zeg ja, tot volgende week. Tot ziens!